Ons luisterspel vanavond is van Roderick Wilkinson. Vertel me wat u ziet, Juffrouw Ellis. Vertaling en regie, Ludo Schatz. Hier heb je een landschap door Anderson. Ik hou toch van die typisch Engelse aquarellen. Vind je ze niet beeldig? Ja. Hier. Heuvelschaduwen in Sussex. Door Bertram Carney. Je zou zeggen dat hier uitsluitend Engelse doeken hangen. Ja, dat zal wel. Je bent in de Engelse zaal. Is dit het? Ja. De pengal gevangenis van Roosberry. Wat een doek. Het is enorm. Zie je dat figuurtje? Waar? Oh, die man opgehangen aan een van de galgen. Een man in moderne kleren. Ongelooflijk. Ongelooflijk, ja. En toch gebeurde het. Dus, dat figuurtje, die gehangene, bevond zich niet op het originele schilderij. Juist. Roseberry heeft nooit of ten nimmer één gehangene geschilderd. Daar zijn de beste experts het over eens. Tot op een mooie dag, bang, daar hing plotseling een mannetje in onze kleederdracht aan de galg. Dus, iemand moet het erbij geschilderd hebben? Uitgesloten. Het glas en de lijst werden onaangeroerd gelaten. Ja, hoe kwam het er dan? Hoe? Dat is precies het mysterie, schat. Maar stond er in die tijd niets in de krant over een jonge student, hè? Nee, ja, ze had een heel verhaal over dat mannetje aan de golf. Zwaar psychologisch gestoord naar het schijnt. Ik weet hoe het gebeurde. Duizend keer heb ik het ze verteld. De politie, de dokters, de verpleegsters, maar niemand geloofde me. Niemand. Zou je me geloven als ik het u vertelde? Het was op een donderdagmiddag in juli. Het was heet. De meeste galerijen hier waren verlaten. Ik was de enige in de zaal. Ik was er eerst. We spraken af om drie uur. Maar hij kwam pas om tien over drie. Middag, juffrouw Ellis. Dag, meneer Mannheim. Excuus, ik ben wat later een beetje rondgehangen bij de Vlaamse primitieven ziet u. <laughs> het geeft niks. Rustig in de galerijen, vindt u niet? Daar hou ik van, van die kalmte. Ik ook. Het is het warme weer, denk ik. De mensen zitten buiten in het park. En u zit liever hier? Ja. Ik studeer tenslotte kunstgeschiedenis. Natuurlijk. Maar zou u hier zomaar komen? Mm, ik denk het wel. Dat deed ik al toen ik zo'n kleintje was. U moet me eens vertellen wat u zoal ziet in de schilderij, mevrouw Ellis. De schilderij? Jawel. Erg lief van u dat u uw tijd aan mij besteedt. Wel, ik zag u twee keer vorige week. U, u leek zo geïnteresseerd. Vorige week? Ja, ja, ik, ik maakte schetsen voor mijn examen. U vond het toch niet erg dat ik u aansprak, hoop ik? Oh, nee. Integendeel. U schijnt heel wat te weten over de doeken hier. Zeg dat wel. Ik geloof dat iedereen zo zijn eigen manier heeft om een schilderij te bekijken. Dat klopt. Hoe kijkt u ernaar, juffrouw Ellis? Oh, soms... Soms voel ik dat ik zoveel van een schilderij hou, dat... Ja? Het is moeilijk om uit te leggen. Voelt u zich een deel van het werk? Misschien wel een deel ervan. Hoe komt dat? Wil u dat echt weten? Weet u het? Ja, het is eenvoudig. Als een kunstenaar zijn meesterwerk maakt, laat hij een stuk van zijn ziel achter op het canvas. Een stuk van zichzelf. Voor eeuwig. Denkt u... Denkt u dat... Dat is precies wat u voelt als u naar een van die schilderijen kijkt. Schoonheid. Precies. Adel? Dat is het. Toon mij een van uw favoriete... Schilderijen. Jawel. Deze wetakker misschien? Mm, nee. Dit hier, Eric Gladstone. God nee, nee. De Emery? Ook niet. Hier is het. Op dit doek ben ik verliefd. Zo zo. Kepler's Mill. Lawrence niet, hè? Bent u daar geweest? ik wel. u bent er geweest? ja ja ja. daar, ja, daar heb ik gezeten bij dat riviertje, op een steen. dus die, die Keplerse bestaat nog? Nee, nee nee nee nee nee. ik bedoel, ik was in het schilderij. wie weet wel. Uh, uh, ik begrijp je niet. toch wel. u begrijpt het zeker. Dat zicht op zee van Imre. Ik was er op dat strand. Terwijl de stevige westenwind het de water in mijn gezicht blies. En die Patricia's woning. Ik heb onder die luifel gestaan. Op een warme zomerdag. Met het parfum van de bloementuin in mijn neus. Meneer Mannheim, ik... Uh... Hier langs, juffrouw Alice. U moet het begrijpen. Uh, het is tijd dat ik... ik Gaat u zitten. Alsjeblieft. Ik beloofde u vorige week de diepere betekenis van kunst uit te leggen, niet? Ik ben u daar erg dankbaar voor, meneer Menai. maar... En u begrijpt wat ik bedoel met de kunstenaar... die een stukje van zijn ziel op het canvas achterlaat? Ik denk van wel ja. Als u dat begrijpt, dan moet u me geloven. Als ik u vertel dat er een aantal mensen zijn... heel, heel weinig, die kunnen overlopen. Uh, overlopen? Eén worden met het schilderij. Zich erbij aansluiten. Een deel worden van het verhaal dat erin verteld wordt. En, uh, U kunt... Ik ben één van de weinigen. En u ook. Ik? Ik zie het in uw ogen. Ik ben er zeker van. Denkt u dat? Daarom sprak ik u aan. U houdt van schilderijen. Ik houdt die in de gaten toen u ernaar keek. Een deel worden van de artistieke schepping. Wat, wat ik bedoel je, vrouw Ellis... Wat ik bedoel is dat de mensen als u en ik, dat wij... Wat? Dat wij in zo'n schilderij kunnen stappen. Meneer Mannheim. Ik heb ze bijna allemaal bezocht. Zo, door de lijst. Uh, ik denk dat het tijd wordt om... Alsjeblieft, luister naar me. Enkele ogenblikken maar. Ik begrijp niet wat... Dat weet ik, meisje. Het is moeilijk te geloven. Kijk eens naar dat schilderij. Wat stelt het voor? Ik heb het nooit eerder gezien. Vertel me wat u ziet, juffrouw Ellis. Um, een heidevlakte. Zeer juist. Op welk moment van de dag? Laat in de namiddag. Laten we zeggen de groengele glans van de vooravond. Mm -hmm. Swinters. Swinters, ja, ja. Het grijs van een te vroege schemering. Ziet u een gebouw op de achtergrond? Ja, ginds aan de horizon. De Bengal-gevangenis. Deden die galgen op de voorgrond echt dienst? Oh, die galgen. Ja, zeker, Juffrouw Ellis. Bengal Prison is een doek van Roseberry uit 1842. Een der gruwelijkste Engelse gevangenissen. De drie galgen waren bestemd voor hen die probeerden te ontsnappen. Waren er ontsnappingspogingen? Dikwijls. En stevast luidde de bellen wilde klopjacht in door de venen. De bloedhonden tegen de ontsnapte. Een dode jacht. Raakten ze soms weg, de gevangenen? Soms. Als ze de hoofdweg bereikten, zo'n tien mijl dwars door de heide, randen ze argeloze voorbijgangers aan. En gebruikten hun kleren om weg te komen naar Londen. Maar de meesten werden gevat. Ja, ja, door de nee. honden ze werden opgeknopt aan de drie galgen. Vreselijk. Maar mooi. Angstaanjagend. En toch echt. Zo echt. Voelt u de wind, Juffrouw Ellis? Ja. Een, een zwakke, bitter koude wind. En de klamme, koude mist. Ja. Heeft u het koud? Een beetje. Houd mijn hand vast, Miss Ellis. Meneer Manna ik. Kom, kom mee. Door de heide. Nee? Nee? Ja, wel. Door de heide. Ah. We zijn één geworden met de schepping van de kunstenaar. Ik wil terug. Gelooft u me nu? Begrijpt u het nu? Wat is dit? meisje, kalm. Zo we moeten terug. Rustig maar. U hoeft niet bang te zijn. Maar hoe? Hoe kunnen we terug? Daar langs. Zie je dat? Dat gat in de oever. Misschien het hol van een otter. Door dat gat? Er is altijd een weg terug. Altijd. In een schilderij. Een hol, een spelonk, een stroorsteen, een lade. Er is altijd een uitweg naar de galerijen. Knitgek, ik, ik... Kom, loop met me mee. De galgen. De garge, inderdaad. De instrumenten van de dood. Sst. Ik hoor iets. Wat? Wat is het? Stil. Luister. Ik zweer ik stel Ik hoor iemand. Luister. Hoort u de klok? Ah. Daar heb je die godverdomde klok al? We moeten er moeten nog een paar ontsnapt zijn. Die smerige missie is gemissie, geen kloten. We moeten terug, meneer Mannheim. Net wat ik dacht, dan ontsnappingen. Daar zijn de honden. Brotsokken, okay. ze sturen de honden achter ons aan. Oh, meneer Mannheim, alsjeblieft, we moeten hier weg, alsjeblieft. Hier langs, vlug. Ik hoor opnieuw stemmen. Ja, ja, wegwezen, want als we gesnapt worden... Het gaat is die kant uit. Daar zijn ze, Charlie. Nee, hier langs. Kom, we pakken ze. Nee. Ja, heb ik het mes. Zoek het gat. U moet het vinden? U moet? Natuurlijk heb ik het mes. Ja, ik vind het niet. Ik vind het niet. Help me toch. Help me toch. Is dat het gat? Ziet u het niet. rotte, heb mes. Nee, Ik hier is het Ik heb het het is een vrouw. Waar? niet. Hier langs. het me Ik oh heb ik raakte door het gat. Het was erg rustig in de kunstgalerij. Net zoals vandaag. Ziet u, het was een hete dag in juni en de meeste mensen zaten in het park. Daardoor lag ik een hele tijd op de vloer voor iemand me vond. Komt u mee, mevrouw Alice? Nog even. Dit is het schilderij. Ziet u het figuurtje hier? Meneer Mannheim? Ach... Wat een druk dus erover maakte. Het stond in alle kranten. Geknoeien met waardevol schilderij. Onzin. Het doek hangt toch onder glas. Juffrouw Ellis, de galerij sluit over enkele ogenblikken. Ja, ik kom. Niemand wilde mij geloven. De politie niet, de artsen niet. U gelooft me toch is waar. Ik weet het. Wanneer ze me van de vloer opraapte, had ik zijn wandelstok in mijn hand. Deze hier. Leuke wandelstok, vindt u niet? Juffrouw Ellis, alsjeblieft. U hoorde Anton Kogen, Emmy Leemans, Machtel Tramaut en Walter Cornelis in Vertel me wat u ziet, juffrouw Alice van Roderick Wilkinson. Vertaling en regie Ludo Schatz, geluidsregie Eddie Bilken, techniek Hugo Buissens en Marc Cuvelier.